Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam protesteren duizenden mensen tegen het woonbeleid. De actievoerders zijn helemaal klaar met het gedoe op de huizenmarkt. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Een koopwoning is bijna niet te betalen. En ook de prijzen voor een particulier huurhuis gaan door het dak. De macht over ons woonrecht moet weg uit de klauwen van beleggers, huisjesmelkers en falende politici. En laat één ding duidelijk zijn. Wij gaan net zo lang door met de acties dat iedereen een waardig dak boven het hoofd heeft. Er zijn nu zo'n 3.500 demonstranten in het park. Ze lopen straks in een protestmars over de Erasmusbrug naar de Markthal in Rotterdam. Bij een tankstation in Arnhem heeft de politie vannacht een gewonde man gevonden. Wat er is gebeurd wordt nog onderzocht. Mogelijk is de man van 18 ernstig mishandeld door een groepje mensen. Omroep Gelderland zegt dat hij slachtoffer is geworden van geweld tussen aanhangers van NEC en Vitesse. Die clubs spelen op dit moment tegen elkaar. En in de Eredivisie is AZ met 5-1 over Utrecht heen gewalst. Dat lukte de Utrechters in maar dus niet om hun stunt tegen Ajax te herhalen. Eerder deze maand won Utrecht nog met 1-0 in de Johan Cruijff Arena. En een wandeltocht van 2600 kilometer dwars door Australië. Dat is sowieso al een uitdaging. Maar de Nederlander Anton Notenboom deed het ook nog eens op zijn blote voeten. Na 164 dagen werd hij onder luid applaus onthaald in Sydney. Hij liep de tocht om aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheid van mannen. In Nederland werd er meer dan 12.000 euro opgehaald voor zijn doel. Het weer een graad of 15. Morgen is de zon wat vaker te zien. En kan het wel 18 graden in Limburg worden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 terug even na 4 uur Zandvoort op zondag... met Matthew Wilder en Break My Strides. Het derde uur alweer, uh, Albert-Jan. Yes, Wat zeker. gaan we daar nu allemaal doen? Nou, uiteraard de vaste items zoals er zijn over een tweetal platen. Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. En we hebben natuurlijk ook uh, uh, speciaal nieuws voor het programma... voor de Dutch GP 2022. Want ja, na het, het succes van, uh, van uh, dit jaar... Uh, wordt het, uh, volgend jaar natuurlijk overtroffen. A. Meer toeschouwers. En B. Meer races. Meer diverse raceklassen. Ja en C. Meer uh, nevenactiviteiten. En veel meer nevenactiviteiten. Uh, dat over een tweetal platen. Dan hebben we natuurlijk uh, ook nog uh, de eindstanden van de voetbalwedstrijden. Die vanmiddag om half drie zijn begonnen. Dan hebben we het over de voetbal eredivisie. Half vijf hebben we dier van de week. En die luistert naar de naam Toby. En dan hebben we nog het uh, gedicht van de dag om kwart voor vijf. Met een uh, ja, toch wat, uh, wat, wat aparte titel. Nog niet. Dus ik ben erg benieuwd wat dat gaat worden. Ik ook. En uh, liefhebbers van het gedicht van vandaag. Kwart voor vijf is het zover het gedicht. Nog niet. Ik zou zeggen genoeg reden om uh, ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Gezellig en uiteraard ook heel veel lekkere muziek www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Studio Tolweg Tina Zandvoort op zondag. Bij uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We nu Eric Clapton. Hier is hij. Forever Man.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 door onze zuidenbuur Milo en Houding. Net en een hit uit 2016. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report! Dat was je me weer voor, hè? Ongelooflijk, Deze joh. Je eigen schuld. Ja, ja, dat geeft mij maar weer de schuld. Ik <laughs> zei het zelf. Ja, we gaan uh, Pit Reporten, want uh, er is weer heel wat te melden, Albert-Jan. De organisatie van de Formule 1... heeft afgelopen vrijdag de kalender voor het seizoen 2022 bekendgemaakt. De 73ste jaargang van de Koningsklasse krijgt 23 races... Met een seizoenopener in Bahrein. De Grand Prix van Nederland op circuit Zandvoort staat weer voor het eerste uh, weekend van in september op het programma. Dus zet hem alvast in je agenda: de Dutch GP 2022 van 2 tot met 4 september 2022. En naast de Formule 1 kalender voor volgend jaar heeft de FIA ook de kalender voor de Formule 2 en 3 gepresenteerd. Beide raceklassen komen volgend jaar gezamenlijk naar Nederland. Dit jaar werd er door de organisatie gekozen om de Formule 2 en Formule 3 niet gezamenlijk meer te laten rijden. Hier kwamen drie races per raceklasse in een Grand Prix weekend voor in de plaats. En in 2022 komen beide raceklassen elkaar weer tegen. Per raceklasse gaat er in een één weekend twee races verreden worden. De Formule 3 kent in een nieuw race seizoen jaar negen uh, raceweekenden... en start gezamenlijk met de Formule 1 en Formule 2 in Bahrein op 20 maart 2022. Het laatste weekend is al in september tijdens de Grand Prix van Italië. De Formule 2 is de laatste stap richting de Formule 1... en hierdoor krijgen de coureurs vele raceweekenden voor hun kiezen in 2022. Want er staan namelijk 14 raceweekenden gepland voor de Formule 2. Dat betekent in ieder geval voor de Dutch GP... dat het een vol en een afwisselend raceprogramma wordt... tijdens de Dutch GP 2022. Het dit jaar ingevoerde budgetplafond in de Formule 1... heeft nu al een positieve invloed op het kampioenschap. Dit leidt positief uh, directeur Ross Braun af... Uh, uit de spannende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen... om de wereldtitel en aan de verscheidenheid aan winnaars. We willen niet meer een coureur met een de voorsprong wint... omdat simpelweg zijn team over veel geld... Uh, een groot, groter budget beschikt dan de andere teams... Het is prettig om te zien dat het zich dit jaar al gunstig ontwikkelt... al dus Bron in zijn wekelijkse column op de website van de Formule 1. Verstappen won weliswaar al zeven Grand Prix in Hamilton 5... maar met Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Sergio Perez... zijn er al 6 verschillende winnaars. Dit seizoen, dit seizoen ligt het budget voor elk team op maximaal 145 miljoen dollar... omgerekend 126 miljoen euro... En dat zakt de komende jaren verder. Teams hebben nu niet meer de mogelijkheid om enorme bedragen in het kampioenschap te pompen. Het is niet meer toegestaan. De middelen voor dit seizoen zijn dus al beperkter... en we zien dan ook teams zich al focussen op een auto voor volgend jaar... als de nieuwe regels van kracht worden. Er worden voor volgend jaar tal van aanpassingen doorgevoerd in de auto's... met als doel het inhalen makkelijker wordt... Ik heb al opmerkingen gehoord dat die regelwijzigingen helemaal niet nodig zijn, omdat we nu al zo'n spannend seizoen hebben. Maar daar ben ik het niet mee eens. Het zal de situatie niet van de ene op de andere dag veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we vanaf 2022 nog inter interessantere races gaan zien, aldus Braun. En wat hebben we nog staan dit jaar? We hebben nog zes races te gaan. Met beginnen met volgende week in de Verenigde, Straat, Verenigde Straten met de Grand Prix van de US op 24 oktober. Daarna volgt nog de Grand Prix van Mexico op 7 november en de Grand Prix van Brazilië op 14 november. Dan nog de Grand Prix in Qatar op 21 november. Grand Prix van saoedi arabië op 5 december. Even dat cadeautje uitpakken. En uh, tot slot uh, de Grand Prix van Abu Dhabi wat zou, op 12 december. Wat zou het mooi zijn als tijdens die laatste race het wereldkampioenschap be beslist zal gaan worden. Nog even een kijkje op de stand tijdens van de WK. Op Pool uh, natuurlijk Max Verstappen met 262,5 punt. Gevolgd door Lewis Hamilton met 256,5 punt. Op de derde plek winnen we Valtteri Bottas met 177 en Sergio Perez, de teammaat van Max, vinden we terug op plek 5 met 135 punten. En mooi en opvallend is, is dat Fernando Alonso zich ook in de top 10 heeft genesteld tot en weliswaar op de tiende plek, maar hij staat er weer bij, Fernando Alonso, de senior van de Formule 1 wereld, met 58 punten. Een geweldige prestatie inderdaad van die uh, Alonso. Goed nieuws uh, inderdaad uit de Formule 1, dank uh, voor uh, deze pit report uh, Albert-Jan. En mooi dat we zo'n uitgebreide kalender hebben of agenda hebben voor uh, de Dutch GP uh, hier op Zandvoort Met uh, alle Jonge talenten hè, die in, in de Formule 2 en in de Formule 3 uh, uit gaan komen. Hier ook op het uh, circuit in Zandvoort. Mooi! Ik uh, kijk er naar uit de eerste weekend van september. Volgend jaar. See an exhibition, <laughs> better do it now before you get too old, cause we're the party people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 Twee van mijn favorieten achter elkaar als eerste de Michael Jackson of The Wall. Gevolgd door de Sound of Success Band, oftewel de SOS Band en Just Be Good To Me. Lekkere muziek uit de jaren 80. We gaan eens even kijken naar de twee wedstrijden uit de Eredivisie vanmiddag om half drie gestart, Albert Jan. Dan hebben we allereerst Sparta Rotterdam thuis. Op het kasteel ontvingen ze FC Groningen. Eindstand. 1 -1. En de andere wedstrijd, nog niet helemaal duidelijk of hij voorbij is... maar het ziet er wel naar uit, gezien de tijd ook. NEC tegen Vitesse, een echte derby uh, al daar. En uh, de eindstand uh, is beslist in voordeel van uh, Vitesse. 0 tegen 1 is het daar geworden. En dan kort voor vijf krijgen we nog FC Twente thuis tegen Willem II. En uh, uiteraard uh, vanavond weer een bord op schoot... en dan kan je het allemaal volgen, hè, de Divisie. Wij gaan weer muziek draaien. What? oude oude van uh, Spurri en Soul en uh, Swinging on the Star. Jij bent uh, nog uh, naar golf aan het kijken, albert uh, Kan je daar nog wat over vertellen? Jazeker. Uh, nou ja, zoals ik al zei... Uh, Jos Luiten speelt er ook mee op een van de mooiste banen van de wereld. En dat is uh, op Valderrama in uh, Zuid-Spanje... in de provincie Sotogrande. Uh, de leiders, ik bedoel, het ligt nog dicht bij elkaar, hoor. Uh, de Zweed uh, Sonderberg maakte zojuist een birdie op uh, de 14e. Die is nu uh, uh, leider met min 6. En gevolgd door Carter en Fitzpatrick op min 4. Maar die spelen een 1-hole achter hem. Dus die kunnen die uh, wellicht nog inhalen. We kijken nog even voor de administratie naar Joost Luiten. Nog steeds uh, is er lang binnen. Maar hij staat nog steeds op een uh, gedeelde 36e plaats. Met bij een, een totaalscore van plus 3. Zijn, uh, deze ronde liep hij de beste ronde van de 4 dagen. Hij begon met een 73. Toen een 71 en dan gisteren een 73 en deze ronde een 70, wat op zich knap is, want er zaten toch weer 1, 2, 3, 4 birdies in deze ronde en in dit geval 5, nee, 4 bogies moet ik zeggen en 4, 5 birdies. Dus hij begon op plus 4 en eindigde op plus 3 en voorlopig nog een de, de, de gedeelde 36ste plek, maar de... Beteren moeten nog binnenkomen. Leider leiden momenteel nog de Zweet Zurlenberg met de uh, min 6. Oké, okay, van het kolf gaan we naar het uh, dier van deze week. Zo hard werken hier. Ja, goed. Uh, ja, we hebben weer een hond. Uh, en die luistert daar naar Toby. En Toby is een kruising boerenfox van net vier jaar oud. In het begin ben ik erg afwachtend richting, mijn richting voor mij onbekende mensen. Is er een persoon die ik vertrouw, dan ben ik best vrij. Zo ben ik gek op knuffelen, wandelen en koekjes. Ik zoek iemand die geduld heeft en met mij een vertrouwensband wil opbouwen. Hierdoor zijn kinderen in huis voor mij niet geschikt. Deze zijn voor mij niet voorspelbaar. Andere honden vind ik soms een beetje spannend. Dit uit het nu door, de weg, nu door weg te willen lopen. Dit in mijn vorige huis kon ik erg blaffen, vooral aan de riem. Ik zoek een baas die hier goed mee om kan gaan... en mij kan sturen wanneer dat nodig is. Een stabiele, grotere teef zou voor mij een goed voorbeeld zijn. Ik vond alleen thuisblijven altijd erg spannend... maar heb goed geoefend bij mijn vorige eigenaar. Ondertussen kan ik even, best even alleen, alleen thuisblijven. Hier in het asiel ben ik in de hondenhuiskamer even alleen geweest... en toen was ik netjes stil en wachtte netjes af. Ik zoek dus een plek waar dit op mijn tempo opgebouwd kan worden... en mensen niet boos worden als ik het wel moeilijk heb. Ik ben gewend om met katten in huis te wonen. Wel moet de kat niet bang zijn voor honden. Nieuwe katten kan ik nog wel even een beetje plagen. Als ze mij niet eng vinden en blijven zitten... is er voor mij ook geen lol aan. Ik heb, heeft u dan toevallig een liefdevolle plek voor mij... met genoeg begeleiding? Ik hoor graag van u. En waar verblijft Toby? Toby verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland. Kees 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. wwwdierentehuis Want ook Toby verdient een thuis. En zo is het maar net, uh, Albert-Jan. Nou, voor de mensen die het uh, niet gevolgd hebben... we hebben het al gezegd... Uh, Michael van Gerwen is een rundje door. Die heeft uh, gewonnen van de uh, prijs uh, vanmiddag. Met 8 uh, tegen 10. Dus uh, Michael van Gerwen gaat op naar de finale. Dat gaat gewoon gebeuren.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 Strijd het verloren en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zijn. Wil de oogst nog beter zijn.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 Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en ronde. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur to call it Nuit d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Fait quelque chose. Il est entree dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cour. het uh, programma Chansons, uh, Albert-Jan, ja. volgend seizoen is er weer een seizoen. Volgend hart, jaar is er weer een seizoen, moet ik hart, eigenlijk zeggen. Goed. Ik heb ze dus, alle, uh, ja, alle vier uh, meegemaakt. En ik heb alle nummers die ze daarin hebben gehoor gebracht, heb ik een uh, playlist van gemaakt. Ja, je gaat echt weer terug naar uh, een terrasje in Parijs. Uh, een, een, uh, Hoet dat drankje ook alweer? Een uh, An, an, an, Ik wou bijna zeggen wijn. Nee, nee Anijs, hm. uh, water met iets geels. Heel lekker. Nou ja, en moet je ook niet te veel Matthijs van Nieuwkerk doet dat samen met. Mag jij zeggen? Rob Kemps. Rob Kemps. Ja, ja, ja, daar is hij weer. Ja. En, ook, uh, ook vereerd met een ster deze week. Ja, geweldig. Hè? Maar uh, Edith Piaf die speelt natuurlijk een hele belangrijke rol daarbij. En uh, Vandaar uh, ditmaal gedraaid. Uh, inderdaad, La Ville en Roos. En dan ben ik weer zo'n cultuurbarbaar dat ik uh, zeg van... Uh, ja, ik ken uh, dat plaatje eigenlijk uh, in de uitvoering van uh, Craig Jones. Ja, klopt. Ook uh, Milor van, van Piaf is er door vele andere artiesten ook uitgebracht. En noem maar op. Maar in ieder geval, Piaf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ze kwamen allemaal voorbij uh, tijdens uh, die vierdelige documentaire Chansons. Maar volgend jaar uh, een vervolg. Mooi. Nou, we gaan op naar het uh, gedicht uh, van uh, de dag... En dat doen we met deze hele mooie plaats. Daar is hij weer, eindelijk op de radio. We hebben er lang op moeten wachten. We gaan hem draaien voor je.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 Een mooie plaat. Hè? Robbie Robertson hoor oh je en Somewhere Down the Crazy River. We gaan op naar het gedicht van de dag. En uh, vandaag is het gedicht nog niets. Ik had het moeten weten dat ik alleen zou vertrekken. Zo zie je me weer dat het bloed, dat je bloed, gewoon het bloed is dat je schuldig bent. We waren een paar, maar ik zag je daar te veel om te verdragen. Je was mijn leven, maar het leven is verre van eerlijk. Was ik zo dom om van je te houden? Was ik roekeloos om te helpen? Was het duidelijk voor alle anderen... Dat ik voor een leugen was gevallen. Je stond nooit aan mijn kant. Hou me een keer voor de gek. Hou me twee keer voor de gek. Ben je de dood of het paradijs? Nu zul je me nooit meer zien huilen. Er is gewoon geen tijd om te sterven. Ik laat het branden. Je bent mijn zorg niet meer.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 Hou me een keer voor de gek. Hou me twee keer voor de gek. Bij de dood of het paradijs? Nu, nu zul je me nooit meer zien huilen. Want er is gewoon, gewoon no time to die. You bleed is just the blood you own no time to die. De nieuwe James Bond film heet No Time to Die. En uh, dit was de titelsong uit uh, plons, of niet? Ja, ja, ja plons. We hebben we het wel gekocht, hè? Oké, de titelsong inderdaad, uh, No Time to Die van uh, Billy Eilish. En dit is ook zo'n mooie. Ja, afkomstig uit uh, Days of uh, Thunder hoorde je Mariah McKee en uh, Show Me Heaven. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, deze uitzending. Albert John, wat was je nou net allemaal aan het doen, even? Nou, was even... Ik zei in één keer, uh, schrik of niet? Ja, ik was even een beetje in de war. Want kijk, ik keek op, uh, al even vooruit naar volgende week. Omdat het, natuurlijk de Formule 1 dan in uh, Amerika wordt verreden. En daar hebben ze natuurlijk een andere tijdzone uh, dan, uh, dan hier. Dus ik zat te kijken en ik denk: vrije training vrijdag om half zeven s avonds. Dat, is toch, dat zijn toch geen tijden? En de tweede om, om uh, vrijdag om tien uur s avonds. En dan de derde vrije training om zaterdag om acht uur s avonds. Qualifying om elf uur s avonds. Ja, op zaterdag, wat erg zeg. Ja, en de race uh, om negen uur op zondag. Maar dan staat dat boven jouw tijd. Maar... Ja, dat is onze tijd. Ja, ja, kijk, dit is lokale tijd. Dan zijn het normale tijden. Maar wat dat betreft. Nee, ja. jouw tijd, is onze tijd. Ja, nee, klopt. Dus het is, uh, het, het is een. Uh, er wordt gereisd, maar het zijn afwijkende tijden die wij gewend zijn. Ja, dus uh, <laughs> ja, het, is, het is niet echt uh, van drie uur s middags of zo. Uh. Nee, nee, klopt. Dus, uh, maar goed, het is een wel een prachtige, prachtig circuit. Is het, en uh, absoluut de moeite waard. Dus dat is voor de vroeg naar bedgaanders uh, wordt het een, een slopende kwestie. Ja, Albert-Jan. Of, of je kijkt s morgens de herhaling. De 9 uur de race dus op uh, zondagavond. Uh, en ja. uh, Vooral die kwalificatie hè, op zaterdagavond. 11 uh, uur. uur. Ja. Dus uh, na de kwalificatie kan je niet meer gaan stappen natuurlijk. Want om 12 uur is uh, alles uiteraard uh, gesloten. Maar ze zullen in diverse gelegenheden wel de televisie aanzetten, denk ik. Dat denk ik ook ja, wel. Dat ik de, ook mag weer. dat tegenwoordig of niet? Ja, dat mag natuurlijk. Oh, gelukkig, ja, hoor, weer. gelukkig, gelukkig. Nou, het zit er voor ons alweer op. Deze aflevering ja. Zandvoort op zondag. Volgende week zijn we weer op de voor op zaterdag. We hebben, weer met we hebben trouwens toch, uh, althans, ik heb het uh, dit keer uh, gered. Ik had eigenlijk even wat anders uh, te doen. Dus ja, nee, je... mocht uh, de technische diensten uh, meeluisteren... dank uh, daarvoor uh, voor het rekening houden met uh, eventuele afwezigheid. Maar gelukkig konden we er toch gewoon zitten. En voor de voetballiefhebbers en die Barcelona nog steeds een warm hart dragen. vanavond om 9 uur live de wedstrijd Barcelona-Valencia.